Op de Olympische Winterspelen is de eerste gouden medaille gewonnen... door de Zweedse langlaufster Charlotte Kalla. Drie kilometer voor de finish was ze niet meer in te halen. Er komen vandaag ook Nederlanders in actie. Over een uur zijn de shorttrackers aan de beurt... en om twaalf uur schaatsen de vrouwen de 3000 meter. Voor snowboarder Niek van der Velden zijn de Spelen al voorbij. De 17-jarige Nederlander viel tijdens een training voor de sloopstaal... en brak zijn arm. Het had zijn debuut op de Spelen moeten worden...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. zeer goedemorgen Zandvoort. Wij zijn weer uh, aanwezig in Hotel Hoogland. Met het programma van zaterdag 10 februari. Jan-Jacques-Jozef Duinmeijer heeft weer de muziekjes gemaakt. En voert hier ook de regie. Met straffe hand. Nou. De redactie is uh, <laughs> gedaan door Gert van Kuik en door jou Gerry Rutte. Ja. Gerry Rutte is er ja, naast mij. Ja, goedemorgen, Ben Zonneveld. Goedemorgen, waar gaan heer. wij Waar gaan we, het over nou, ja, we, we gaan beginnen met, uh, met uh, het Max Verstappen Pinksterweekend, om het zomaar eens te noemen Erik, want jij zit al bij ons aan tafel. Uh, daarna komt het buurteam Zandvoort, uh, Leontine Baan is van Zorgbalans en zij gaat ons daar verder alles over vertellen. Want dat is best wel veel buurteams hier in uh, Zandvoort en dat is ook wel nodig, denk ik, ook met al die oudere mensen. die ik las vanmorgen weer een thuis. nieuwe, topteam ja zorgteam. Oh, nou, maar het is ook jaar. nodig, denk ik ook. Uh, daarna, en wij sluiten af het eerste uur met Noortje. Noortje is ook al aanwezig, zit lekker aan de koffie en het gaat over museumpodium. Morgen het trio Chapeau met uh, papa Luigi onder andere. Treden op. jammer dat hij niet heeft hij, hij, hij kon niet komen, hè? Nee, oké. Okay. Ja, dan gaan we naar het tweede <laughs> uur en uh, als gebruikelijk om de veertien dagen uh, worden hier de stellingen uh, besproken, ja. verdedigd, aangevallen. Door Gerard Kuipers van D66 en Maaike Koper van de PvdA. En dan zit naast mij Joop van Es om... Als gastpresentator, te te ja. ja. En als afsluiter komt Sociaal Zand voor de Willem Paap. Er staat een stukje in het Heemstese, het heemstese Courant over koopproductie. En ik wil wel eens weten hoe ver dat gaat bij hem. Ja, interessant. Ja, maar tegenover ons zit vakantieganger Weijs. Ja. Goedemorgen, Goedemorgen, <laughs> Altijd goed om voor het seizoen even, even bij te tanken, ja. want het wordt natuurlijk weer een, een druk uh, circuitseizoen. Klopt, ja, de, eigenlijk de, zijn jullie al begonnen. Hè? In de winter ja. moet dat ook even, hoor. Dan, uh, dan kan moet dat jullie bij tanken, ja, hè? Want het wel. is ja. uh, zometeen weer over. Ja. En dan uh, begint inderdaad voor ons een heel druk seizoen. Uh, waarbij eigenlijk vanaf, nou ja, vanaf maart hè, de circuitrun tot, uh, tot finale race ja. in oktober ja. gewoon... Ja. Ja bijna ieder weekend evenementen hebben. Uh, meer dan 30 dit jaar. Dus dat is uh, ja, bijzonder goed. Dus dat is goed voor, uh, voor het. circuit. Maar het is ja. ook uh, goed voor Zandvoort natuurlijk. Dat ja. we zoveel activiteiten hebben. En ook heel veel gevarieerde activiteiten. Ja, Die, uh, die, die verbinding tussen Zandvoort en circuit... die uh, wordt steeds steviger en intensiever. Dat is ook goed. Ja, mooi. Uh, dat Zandvoort van het circuit geniet. En daar ook wat aan hebt. Dat mogen duidelijk zijn. Zeker met uh, de weekenden die gevuld worden... door bijvoorbeeld DTM... En Max Verstappen. Ja, en die is door ja, ja. dus En dat heel... gaat allemaal weer door, Erik. Ja, dit, jaar, dit jaar al deze evenementen. Weer, ja, al ja. deze evenementen gaan weer door. En Dat zijn ook meteen onze highlights eigenlijk. Hè, ja. de, de grote internationale raceweekenden. En als eerste, natuurlijk, in mei de, de Jumbo Race Dagen, zoals het officieel heet, met, met Max ja. Verstappen. Het Pinkste Weekend. Dus het valt in het Pinkste ja, het Weekend. Het valt in he? het Pinkste Weekend. De eerste en tweede Pinkste Dag. Zo. Dus dat betekent twee dagen echt volle bak in Zandvoort. Ja. Uh, dus dat is heel mooi. Het is eigenlijk uniek dat we inderdaad gewoon op zondag. En op maandag, eigenlijk twee zondagen dat we vol uitpakken. En natuurlijk is Max de, de grote trekker. Maar we mm -hmm. hebben ook een bijzonder mooi internationaal raceprogramma eromheen. Wat ook van een heel hoog niveau is. Wat we, denk ik, uh, als je kijkt naar. Uh, ...tourwagen dus het racen met, met, met, met omgebouwde zeg maar, productiewagens. Uh, het hoogste niveau is wat we ooit in Sanford gehad hebben. Want we hebben zowel het wereldkampioenschap als het Europees kampioenschap rijden dit jaar. Uh, met zeg maar, in het wereldkampioenschap echt de allerbeste tourwagenculeurs ter wereld... ...en uh, ook de allerbeste van Europa. Twee afzonderlijke races, die ook nog eens een keer allebei live op televisie worden uitgezonden in Europa en wereldwijd. Dus ja, het gaat gewoon enorm veel exposure voor Zandvoort opleveren. En uh, ja, daarbij natuurlijk gewoon die tienduizenden mensen die naar Zandvoort gaan komen, dat gaat natuurlijk een unieke sfeer geven. En ja, ja daarmee kunnen we nogmaals weer ook ons visitekaartje internationaal uh, nog meer afgeven. Um, we ja. noemen het allemaal Max Verstappen Dagen, maar het is eigenlijk uh, Jumbo Dagen. Ja, zo heet het officieel. Uh, is dat nou, uh, dat maak ik zo op, geïntegreerd in de Pinksterrace? Nou, het, de Pinksteren staan dit jaar niet op de kalender. Nee. Uh, maar ja, wel een Pinksterweekend. Weekend. Ja, klopt. Ja, Met een hele belangrijke weekend. race. Klopt. Ja. Uh, denk wel de belangrijkste van dit jaar voor ons. Uh, absoluut. Uh, en we hebben natuurlijk de ambitie ook, uh, weten we allemaal, dat we Formule 1 willen gaan organiseren in de ja. toekomst. Nou, gaan we het zo ja. ook doen. Uh, ja, als je, dus als je, ja, als je wil laten zien, ook, ook aan mensen uit die Formule 1, uh, wat, wat hier kan ja. en wat er gebeurt, ja, dan is het dat weekend. Ja. Dus uh, ja, wij, uh, wij gaan ervoor ja, om Maar wordt dat dan gebruiken. een extra doel? Weekend, omdat het ook en Pinkster is en, en Max? of, of Ja, natuurlijk zal dat voor Zandvoor zeker een druk weekend. Want Pinkster is altijd al een druk weekend. Begint ook het maar het, het een zal het ja. ander gewoon versterken, denk mm. ik. En uh, we zijn ook al vroegtijdig in overleg natuurlijk met, uh, met mensen uit de veiligheidsregio en uh, de politie. Uh, uh, en we gaan natuurlijk een goed verkeersplan gaan weer inrichten. Zodat het gewoon al met goede banen gelijk wordt. Maar zeker ook voor de mensen die in Zandvoort verblijven, uh, ja, in, zeg maar, en ook de hotels, zal het gewoon een heel druk weekend worden. Ja. No. Het gezien is uh, is uh, nou, niet helemaal het begin Dat noemt iedereen pasen En aan de andere kant roept men, we zijn een jaar rond de uh, badplaats. Ja. Wat, wat je tegenwoordig ook wel merkt. Hè, dat merk je op het circuit ook. Want er is, ja. uh, vanaf januari tot december ja. is er iets. Ja hoor. En door de week ook. Ja, het gaat, het gaat eigenlijk tegenwoordig het hele het jaar door. door, ja. door. Ja. Ja. Ja. Ja. He? Ook vandaag uh, is er gewoon toch weer een, een racecursus die gegeven wordt op het circuit. En dat is natuurlijk uh, geen <coughs> groot evenement. Maar het zijn mensen die ook weer hun eerste stap op het circuit zetten en uh, gaan rijden met hun uh, met een omgebouwde straatauto En ja, de eerste stap in de autosport zetten. En wie weet wat daar weer uit voortkomt. natuurlijk, ja, natuurlijk ja. Maar als je gaat kijken bij het circuit, dan zie je inderdaad, elke dag zie je er wel wat. En je hoort je, het Soms je ook wel. Ja, je hoort dus de wind, ook. Als de wind die kant op staat. Ja. Maar gezellig, ja, maar rustig gezellig. Rustig hoor je dan. Het ja. is ook rustig aan de kust. het ligt een beetje aan de wind. Ja. Um, Verstappen weekend. Pinkster races, belangrijke Pinkster Races. Heel, uh, heel veel Nederlanders komen natuurlijk voor uh, de Jumbo dagen, de, de Max Verstappen dagen. Is er een kans dat Max Verstappen op zaterdagavond in het dorp? Te... Uh, nou, dat, dat kan ik niet, niet zeggen nu. Uh, ik, de, ik denk dat de kans niet groot is dat het gaat lukken. Uh, maar... Uh, ieder... ah ja, je houdt hem open. Ik sluit het niet uit, maar we moeten er niet op rekenen. Laat ik het zo. Laat ik ja. moet heel eerlijk zijn. Kijk, uh, uh, Max Verstappen is natuurlijk niet meer de, de persoon, althans uh, nog wel dezelfde persoon. Hè, maar hij heeft een veel drukker agenda ja. dan drie, vier jaar geleden hè, toen hij ja. voor het eerst in zijn reed. Dus ik kan ook niet zeggen of we erover kunnen beschikken en of we dat kunnen doen. Ik weet wel dat hij zondag en maandag gewoon op de circuit te zien is. Dus voor alle zandvoorters is het om de hoek. Dus uh, kom kijken zou ik zeggen. Nou ja. Ja. Oh, ja, gezien uh, de... Aantallen van vorig jaar uh, op uh, zaterdag en op zondag is er wel heel wat te verwachten. Zeker. Nee, het, het wordt gewoon een prachtig weekend. Uh, volle bak bij ons. En uh, we gaan ons, wat dat betreft, uh, ja, goed, goed in de etalage zetten. Kijk, ja, ik vind het grappig dat je, uh, je hebt internationale races nu in en op de, de Jumbo-dagen. Uh, grappig, nou, grappig, een. een Interessante combinatie. Ja, dat is het zeker. Maar dat komt ook omdat uh, we hebben het natuurlijk laten zien de afgelopen twee jaar... dat we natuurlijk een heel groot autosport evenement in neerzetten. En dat trekt dan de aandacht van internationale series... Ja, en, en is zelfs dat is bijvoorbeeld de mensen van het Europees en de wereldkampioenschap tourwagens zijn naar ons toegekomen, zeiden we jongens, wij willen bij jullie op dat evenement rijden, want we willen gewoon voor groot publiek rijden, ja. en we willen die, die exposure hebben, en uh, dat is uniek, en uh, ik ben er ook echt, echt trots op dat we dat hebben binnengehaald want uh, eigenlijk komt het nergens voor in de hele wereld, zeker in Europa dan in dit geval uh, dat zowel het Europees als, als wereldkampioenschap met elkaar op één weekend rijden, dus dat ja, is uh, ja, bijzonder er zijn, uh, er zijn natuurlijk wel meer Fandagen, ook in de hele wereld. Maar uh, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Als je een beetje rondneust in Duitsland en in, uh, in Engeland. Dat de max Stappen dagen daar, daar de kroon mee span. Ja, dit is wel, denk ik, het unie, meest unieke uh, voorbeeld van, van dit soort evenementen. wat er ja. is in de wereld. Ik ja. ja. ken geen ander uh, waar, waar zeg maar fandagen voor een sport. In een maar is er wel een, uh, een fandag. Ja, ja je je niet zo op. Nee, nee, nee niet, niet op deze manier. Het is, uh, het is uniek. Ja, nee, dit is wel uniek. Uh, en met name ook, en dat, dat is ook uniek. En ik denk dat het toch komt omdat we... Ja, wij Nederlanders natuurlijk gewoon, wat dat betreft. <laughs> uh, uh, daar inventief in zijn. Nee, ja, maar ook inventief in zijn. Uh, dat Vanuit, want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon vanuit... Wij als Nederlandse circuit, die al 20 jaar 25 jaar een hele goede band met de familie Verstappen hebben. Ja. Natuurlijk ook iemand als Frits van Eerten, die eigenaar is van Jumbo Supermarkt, die een enorme passie heeft voor autosport. Ja. En die sponsor is geweest van Max. En dat, ja, dat die lijntjes kort zijn, en we de koppen heel snel bij elkaar hebben kunnen steken, een aantal jaar geleden, om dit concept te bedenken. Ja. En dit hebben we nu kunnen neerzet. En dat zie je in, in, in het buitenland, zie je dat vaak niet. Want dan gaan mensen toch vaak eerder uh, ja, hun. Hun, hun, hun, ja, hun, hun kader zetten en, en, en hun, voor hun eigen belangen. We hebben hier echt gewoon met elkaar gezegd: we zetten hier de schouders onder om gewoon ieder jaar gewoon max ook aan het Nederlands publiek te tonen. En dat. Uh... Ja, dat is een visie die we al vijf jaar geleden hebben gehad. En ja. die, die is nu uitbetaald. Ja. Nou, het, des het, Nederlands misschien, een beetje ja, des Nederlands. Denk, ja, ja, ja, gewoon innovatief zijn ja. ermee. Ja. Ja. Ah, het, ja. het werkt wel. Als je, als je de afgelopen paar jaren bekijkt, is het is een geweldig succes. Ja. Um, ook eromheen, moet ik zeggen. Ja. Want ik kijk uh, niet alleen naar de race, maar ik kijk ook wat er op, uh, op paddock uh, ja, gebeurt. Ja, klopt. Uh, hele, hele gezinnen lopen daar rond en die hebben een prima dag. Dat ja, een familie. Nee. Nee, nee, dat klopt. Ja. En, maar nogmaals, dat, dat hebben we echt, die visie hebben we al vijf jaar geleden gehad, toen Max nog in de familie reed. Toen zeiden we al tegen wijzig wie en het management van Verstappen. We gaan gewoon ieder jaar een Vendag organiseren. Eén dag was het eerst. En het is inmiddels drie dagen geworden. dat ja, <hijst> ja, dus het, het grootste evenement van Zandvoort geworden. Ja, mooi <hijst> ik, denk, ik denk dat het ja. wel een aardige puzzel is uh, ja. voor jullie ja. om met die internationale races uh, neer te zetten. Want uh, ik kan me voorstellen dat uh, is een paar jaar geleden dat Max Verstappen zijn auto uh, na een halve bocht ermee op hield. En ja, dat 20 is natuurlijk minuten geduurd altijd, dat de is de altijd een risico natuurlijk. Ja. En als je dan internationaal wil rijden en nog ook op tv, dus ja. redelijk tijd gebonden Ja, nee, maar dat is, dat is sowieso met, met een schema wat we nu ook maken. Uh, ja, uh, het, het moet wel goed gaan allemaal, ja. maar nee, dat is ook wel weer de ervaring die we hebben. En natuurlijk een fantastische ploeg met mensen die we op het circuit hebben niet alleen werken, maar ook zeg maar, die vrijwillig zich inzetten. Hè? Alle marshals, uh, hè? mensen die in de takeldienst zitten, ja. uh, ook de brandweer die aanwezig is. Uh, als er dan iets gebeurt in kalimiteit, dan kunnen we het ook snel oplossen. Ja. Maar soms moet je inderdaad improviseren en dan moet je even iets schrappen en dat op een later tijd weer die dag laten plaatsen om uiteindelijk, want dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, als uh, om vier uur s middags het, uh, het WTCR, zoals het wereldkampioenschap, waar heet, uh, live op tv gaat. Ja, dat moet echt om vier uur van start gaan en dat kan niet om kwart of nee. vier of half vijf om omdat er daarvoor een paar auto's in de kreukels gelegen nee, hebben. Nee, tijdens het moet op is. tijd gebeuren ja. allemaal. Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, jullie puzzelen niet voor het nee. eerst. Dus ik denk ja, nee, dat die als je er wel in zitten. Ja, ja. Uh, dus Zandvoort heeft wel een goede naam eigenlijk. Wat dat betreft met, uh, nee, in de wereld. Dan? Zeker. Nee, nee, nee. Zandvoort ja. heeft internationaal uh, in de autosport een hele goede naam. Ja. Is natuurlijk ook een uitdagend circuit. Ja. Het is niet alleen een historisch, circuit. Maar het is ook een heel uitdagend circuit. Dat spreekt rijders ook heel erg aan. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, kunnen we, we daarin gelukkig zijn. Als we goed. dan toch die kant op gaan. Want die, die ja. kant wil jij op. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, richting Formule 1. Uh, vorige week stond er een heel mooi artikel in de krant over assen. Wij kunnen dat en wij zijn gefaciliteerd. En de mensen zijn hier op bezoek gekomen. Dag later stond er een heel klein stukje in de krant dat uh, Heer van Oranje in Londen bezig geweest was. Hoe zien we dat? Ja, nou kijk... Kijk, in Assen heeft, heeft zeg maar het circuit laten keuren door de FIA, dus de Wereldautosportbond. Ja, ja. Om te kijken, voldoet de baan even technisch aan de eisen om Formule 1 te laten doen? Nou, daar hebben ze onder voorwaarde van een aantal kleine aanpassingen... Dan hebben ze in principe gezegd, ja, dat kan. Hmm. Maar weet je, die keuring kunnen wij ook laten uitvoeren. En dan zullen we waarschijnlijk het andere, hetzelfde antwoord krijgen. Heb je dat, is dat niet gebeurd bij het haalbaarheidsonderzoek? Uh, nee, omdat we, kijk, we weten natuurlijk we weten wat, de, wat de eisen zijn. Uh, dus uh, en we weten ook wat er ongeveer aangepast moet worden. Uh, en, dat, uh, en dat is niet alleen bij ons, maar ook in Assen zullen er nog ja. dingen aangepast moeten worden. Dus ja, het is allemaal wel uh, een beetje voor de muziek uitlopen. Uh, en, en natuurlijk, de media pakt het groot op. Ja, natuurlijk. Uh, logisch. <laughs> dubbele pagina. Ja, nou. ja, ja, maar, het is heel, dus heel, maar raar, laten we ja. heel eerlijk zijn, zo is de media. Kijk, Ik kan me heel goed herinneren dat vier jaar geleden, zal het inmiddels zijn, drie, vier jaar geleden, dat uh, hier in de gemeenteraad, uh, eh, volgens mij was dat Jerry Kramer die opte van moeten we niet eens onderzoek gaan doen of we de formule naar zand kunnen halen. Dat was op een donderdagavond uh, in de gemeenteraad gesproken. Ik ging op vrijdag naar, uh, naar Londen toe. En ik, uh, ik sta op Schiphol en ik wil een vliegstap en mijn telefoon gaat. En, en ik werd voor iemand van het ANP gevraagd om een reactie. En ik wist nergens van: wat is dit? Nou, ik kan je was, nagaan. Ik zet een anderhalf uur later in Londen mijn telefoon weer aan. En die ontplofte bijna, want de hele wereld wilde weten wat wij met Formule 1 gingen doen. Ja, dat is, leuk, ja, dat is en, leuk. En we hebben zelfs uiteindelijk eh, tot in Australië artikelen gezien in de kranten, ja? Ja. Dat Sandfoort weer voor Formule 1 ging ja, ja. maar. Kun je maar nagaan het hoe werd. het spreekt? Hè, maar, ja, daarom. Ja. Jullie hebben, of tenminste de, de ANP en de heer Van Oranje hebben gereageerd dat ze ook een visite aan te doen waren in Londen. Ja. Nu is het weer rustig. Ja. Ja. Ja, rustig. Er wordt er wel achter schermen nog aan gewerkt. Ja, er wordt, er wordt, zeker, er wordt okay. zeker achter schermen aan gewerkt. Okay. Uh, maar zoals ik al eerder heb gezegd, het is, het is geen makkelijke exercitie. Het is een heel heel intensief proces mm -hmm. waar heel veel bij komt kijken. Uh, waar we, ja, wat, wat echt nog wel uh, de nodige voet in de aarde zijn. Maar, maar ik blijf het zeggen, de kans dat het ooit gaat lukken, wordt wel steeds groter. Okay. En ik wil niet zeggen dat hij almiddels groter dan 50% is. Misschien is hij nog maar. 20%, ja. maar vijf jaar geleden was hij minder was dan ja. 0,1%. Dus we nee, zijn al heel het opgezet. Dus het is al heel het, inderdaad. En wij blijven doorgaan. Laat ik okay, zo zeggen, nou. wij geven niet op. Nee, nou we, kijk. We zijn blij kijk, dat het ja. positief doorgaat. Nou. Uh, we zien met spanning naar het uh, Max Verstappen En uh, bij de volgende grote evenement hopen we weer dat je wat komt uit, Erik. Tuurlijk. Altijd, ik kom hè? altijd even langs. <laughs> Dankjewel. Ja, Dankjewel, wel. Dank je wel, Eat this Zorgbalans. En zeer goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het er net al even over dat er uh, uh, heel veel uh, zorgteams, topteams en, ja. top en uh, allerlei zorgteams bestaan in Zandvoort. Um, hoe komt dat? En ik wil straks wel even over de inhoud gaan. Maar uh, is dat particuliere business? Of, of is dat uh, nee. zit het gekoppeld? Het is gekoppeld, ja. Tenminste, laten we zo zeggen, de meesten zijn uh, gekoppeld. Er is ook... Uh, Absoluut particuliere business qua thuisverpleging. En, um, maar daar zijn wij niet van. Wij zijn van de reguliere. En dat betekent dat wij um, uh, zeg maar onze gelden krijgen vanuit de ziektekostenverzekeringswet. Mm -hmm. okay. <coughs> Hoe zit dat dan met zo'n particuliere ja. uh, zorginstelling? Want die moet ook betaald worden. Ja. Uh, dan kan je gaan... een aanvraag doen bij... bij... Dat kan. Je kan als, uh, als, als je woont of dochter bent van, dan kan je kijken van, goh, waar wil ik mijn uh, zorg voor mijn ouders of voor mezelf uh, vandaan halen. Mm -hmm. Dan kan je naar um, bijvoorbeeld zorgbalans, waar ik dan van ben. Ja. Uh, ja. Maar je kan ook kijken van, goh, is er ook particulier iets uh, te halen? Dat is er. Maar dan moet je wel even contact opnemen met je ziektekostenverzekeraar, of ze dat überhaupt wel vergoeden. Mm -hmm. En uh, hoeveel zorg je dan uh, kan en mag ontvangen, dat is best ingewikkeld. Ja. Ja. Ik, daarom vraag ik het ook, omdat het best wel ingewikkeld is. Ja. En uh, de zorgbalans daar heeft een redelijke naam in zand voor. Dus die, uh, dat gaat natuurlijk wa waarschijnlijk als een van de eerste lichtjes branden. En daar kan je goed terecht. Ja, dat is, dat is uh, mooi uh, gezegd. Dat, ik denk dat ik uh, me daarbij kan aansluiten. Uh, de weg is heel kort. Uh, iedereen kan bij ons terecht met een vraag. Zowel huisarts als ziekenhuis, als de cliënt zelf... Of kinderen, of een buurvrouw zelfs. Dus je, je hoeft eigenlijk alleen maar te bellen. Ja. En te zeggen van, god, dit is er aan de hand. Kan er iemand komen kijken? Komt het altijd vanuit het, de arts, uh, hulp? Of is nee, het ook dat gewoon zeg het ik. Mee? Dat ja. zeg ik, hè. Ja. Het kan ook van de, van de buurvrouw komen, zo'n vraag. Dus iedereen, iedereen... En daar reageren jullie op? En, en wij dan reageren we... altijd. We gaan uh, polshoogte nemen. Mm -hmm. En we gaan kijken van, god, welke indicatie... Wat is hier aan de hand... En welke hulp is er nodig om iemand uh, thuis te laten blijven? En welke zorg is er dan nodig? En dat noem je met een mooi woord indiceren. Maar die kant, die kant ja. Ja, indiceren, ja, ja. een en indicatie krijgen indicatie, van? Ja. Ja. ja. Hoe gaat dat in, in zijn werk? Want je, je kan je voorstellen, en dat is bij jullie vast zeker al een keer gebeurd... dat een buurvrouw uh, of buurt... ...onbezorgd is over een, een iemand... ...in één flat of in één huisje. En die belt uh, jullie op... ...van goh, ik, ik zie dat, wat moet ik daarmee? Ja. Nou ja dan, hoe hoe dan, ga je dan te werk? Dan uh, zeggen wij tegen die buurvrouw... Uh, weet, ...weet diegene dat u aan de bel uh, getrokken heeft? dan zegt hij nee. En dan zegt hij nee. En dan zeggen wij van goh... Zo, uh, ...we willen best wel eens even komen kijken. En, en dan gaan we... <kwijnt> ...eigenlijk gewoon aanbellen. Ja. En dan zeggen we van goh... Uh, we hebben gehoord dat, uh, dat er nogal bezorgdheid is om uw situatie. Is het oké okay dat we eventjes binnenkomen om een babbeltje te maken... om te kijken of wij u misschien kunnen helpen? Dat is nergens voor nodig. Ja. Dat willen ze niet. Nee, nee. nee ja. Nou, dan zeggen we van, uh, goh, dan uh, is dat ook oké. Okay, maar dan vraag je van: goh, is, het, is, is het goed dat ik even een kopje koffie bij je kom drinken? Of een kopje thee of uh, een glaasje water voor mijn part. Uh, dat we toch even dat praatje maken. En dan. Uh, uh, is, is, is het een soort van zeg maar, gesprekstechniek... Uh, die, die je tegenwoordig in de opleiding van de wijkverpleging uh, krijgt? Je het eruit. Je, is dat je het eruit ja, trekt? Dat is heel hard. Maar het is eigenlijk uh, iemand op zijn gemak stellen... Ja, ja. of haar gemak stellen ja, dat en dat dan het, kijken van... Uh, komt diegene door middel van vraagstelling er zelf achter van... ja, eigenlijk zou het wel fijn zijn als... wat natuurlijk een heel groot struikelblok is... Ja, voor heel veel mensen is dat ze denken dat wij geld kosten. Aha. Ja, ja en nou, dat, moet je... dat is dus de weerbaarheid van het verhaal. En dat is waarom heel vaak de deur zeg maar, dicht wordt uh, gehouden. En um, dat is de kunst, om dat ook in het gesprek zeg maar, naar voren te laten komen. Dat mensen beseffen dat als ze hulp krijgen van een uh, thuiszorgorganisatie, dat, mm -hmm. dat het uh, hen zelf geen geld kost. Nee. Hoe, um, ja. Omdat het hoe, uit hoe, de zorgverzekeringswet nou, betaald ja, ja, wordt, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, dat, is, dat, ja. Zijn, dat zijn eisen en dat staat in je, in je contract. Ja, uh, ja maar ja, in dat, leest, dat leest niemand. Heb, uh, nee. <lacht> of een plus of een kruisje erachter hebt staan. Nee, klopt. Uh, dat leest bijna niemand. Nee. Dat ben ik zo met je eens. Um, hoe, hoe, hoe breed gaat dat dan eigenlijk? Dat je, je hebt mensen die uh, alleen maar een praatje willen maken. Hè, de, ja. Totdat mensen... En dat komt ook wel eens voor. Mensen totaal uh, in een huis wonen. Wat vol ligt met oude kranten en andere uh, troep. Ja. Vervuild bedoel je. Ja. ja. ja. ja. ja. Nou, dat, dat, dat kan zeg maar... Bij verschillende instanties naar binnen komen. Hè? Dat, als ze, nou bij, bij, als ze bij ons naar binnen komen. En, en diegene wil niet geholpen worden. En je zit ja. in dat gesprek en jullie ja. hebben allemaal ogen. Ja. En daar zijn jullie ook voor opgeleid. Ja. En je ziet gewoon dat er wat mis is. Ja. Dan uh, ga je in conclave met uh, niet alleen maar je eigen team, maar ook met zorg en welzijn. Uh, die contacten die zijn, die zijn heel goed. We zien elkaar uh, regelmatig. Dat betekent dat je misschien wel met de wijkagent om de tafel moet. Of dat je, het, dat je de situatie legt bij uh, het sociale wijkteam. En in het sociale wijkteam zitten allerlei organisaties. Die verstand hebben van... Um, van Allerlei situaties. Ja, armoede van escalerende situaties, van uh, niet-pluisgevoel situaties. En daar leg je dan de situatie aan voor en dan uh, bepaalt, bepaal je eigenlijk met elkaar van, goh, wie, wie wat is handig, wie hier eigenaar van wordt van dit probleem. En dan uh, wordt het opgepakt. En de huisarts? Ja, absoluut. De huisarts is natuurlijk uh, ook... Uh, maar het is best lastig, hè? Want je ja. hebt natuurlijk ook wel te maken met privacy. Dus ja. je kan niet zomaar... Als iemand niet wil, kan dat nee, nee, nee, tuurlijk niet. Je kan niet, uh, je, je kan niet iets afdwingen, dat soort dingen. Maar het, wat natuurlijk wel zo is, is als de buurt er last van heeft... Of uh, familieleden hebben er last van. familieleden kunnen natuurlijk wel de huisarts van hun familielid bellen met van, goh, ik heb een niet-pluisgevoel... zou je niet eens een keertje langs willen komen. Ja. Ja. Het merendeel gaat dus eigenlijk over het gesprek. Het is echt, je, het is echt ge gesprekstechniek, zeg maar... waardoor je door die deur komt... Maar ja, of het nou rechtstreeks is of via familie. Je ja. zal eerst dat gesprek aan moeten Ja, klopt. Is dat niet lastig voor, uh, voor familieleden. Nee, dat is niet. Dat is heel lastig. Want uh, als het je moeder uh, aangaat. Of je vader, of je broer, of je zus. of je Maar weet de familie het hm? vaak kind, ook zelf wel? Ook? Niet dat ook ligt eraan. Want familie is natuurlijk... Uh, vroeger wonen we allemaal bij elkaar. Je woont een paar straten verder van je moeder. Uh, dus het, dat, dat was allemaal wel kort. Nu... Als ik naar mezelf kijk. Mijn kinderen wonen in Amsterdam. Mijn ouders woonden in Wageningen. Ja, dat zijn nogal afstanden. De afstanden zijn, de afstanden afstanden zijn, afstanden. zijn groter. Ja. Dat, dat is de maatschappij van, ja. van nu. Maar ja. Die, uh, ik wil er niet gek trekken. Maar je kinderen komen vast wel eens één keer de maand voorbij. Jazeker. <laughs> en, en misschien wel meer. Maar de, als je dat zo trekt ja. over die afstanden. Ja. Dat ja. is dat ook zo. Ja. Ja. Maar ja. Mensen zijn natuurlijk uh, van nature... Uh, Um, heel goed in staat om dingen te maskeren en, en ja, niet, niet iedereen is in staat om zeg maar daar doorheen te prikken ja. maar ja, als je bij je moeder of je whatever komt en je ziet dat uh, de kranten driehoog achtergestapeld zijn dat de post niet ja, ja. is opengemaakt of dat de afwas of dat er geen, niks in de koelkast staat ja. er zijn natuurlijk allerlei signalen waarbij je kan denken van goh, niet pluisgevoel als je nou zit, dit dit ja. is wel de, de, de, de ergste variant natuurlijk, ja. hè, een, een verwaarlozing. Ja. Um, ik neem aan dat jullie doelgroep een beetje in het midden hangt. En niet, niet de lastigste, Klot. maar uh, misschien uh, een gesprekje of uh, iets, iets met, met, met lichte zorg. Ja. En uh, daar heb je het heel druk mee. Um, ja. hoe, hoe uitzicht dat bij jullie? Is er gewoon een grote vraag naar? De vragen komen binnen um, en dan gaan wij kijken in het team of we het kunnen leveren wat er gevraagd wordt. Nou is wat er gevraagd wordt en wat we daadwerkelijk leveren, daar, daar kan best wel verschil in zitten... Laten we zo zeggen, een huisarts of uh, een ziekenhuis heeft niet altijd inzicht in de situatie thuis. Dus soms moeten we meer leveren dan er gevraagd wordt. En soms leveren we minder dan er gevraagd wordt. Uh, en dan gaan we kijken van, uh, goh, is dit een chronische situatie? Is dit een situatie wat we binnen drie maanden kunnen oplossen? Is dit een situatie waarbij we... Dagelijks moeten komen. En heb je een, een voorbeeld van een, uh, van een chronische situatie? Ja, iemand die um, uh, bij de geriater loopt, op leeftijd is en uh, vanuit het ziekenhuis, van, vanuit de geriater, um, de diagnose Alzheimer krijgt? Um, nou, die gaat naar huis, want er is niet dan een reden om uh, opgenomen nee. te worden. Maar die geriater die is wel tot de conclusie gekomen van nou ik. Gezien zeg maar het afvallen of uh, ja, waar die dan ook maar achter komt, is het toch wel raadzaam dat de thuiszorg daarin komt om een ja. vinger aan de pols te houden. In dat vinger aan de pols houden, dat noemen we dan case management. Mm -hmm. En dat betekent dat je um, één keer in de zoveel tijd bij iemand thuis komt om te kijken, gaat het nog? Redden jullie het nog? Of redt u het nog? Het ligt eraan. Is het een echtpaar? Is het een alleenstaande? En zo hou je, hou je dus uh, vinger aan de pols. En zo kunnen we ook bijstellen. Ja. Dus dan kunnen we zeggen van oké, okay, alleen een praatje is niet meer genoeg. Er moet bijvoorbeeld huishoudelijke hulp in. Nou, dan zorgen we dat um, ja. dat opgepakt wordt. Oftewel door onszelf, oftewel door de partner. En middels... Weer die gesprekstechnieken, zeg maar, uh, ga je dat begeleiden en dat ja. is case management. Ja. Dat is een, uh... Engels woord ja het is eigenlijk niet ja, meer als het begeleiden van cel, ja. Ja, ja. begeleiden over een uh, over een casus. Dat en dat uh, gebeurt heel individueel, dus er is niet een vast plaatje. Uh, het is ook niet zo ja, ik van. Ik kan me niet zo voorstellen, je komt bij iemand binnen en daar uh, inventariseer je de, de situatie, de situatie, de situatie ja. en ja. denk nou hier is het kop genoeg. Ja, ja. Of hier uh, moet ik één keer in de week toch even komen kijken. Ja, klopt, klopt, helemaal. Ja, en wij letten dan op, op, op heel veel dingen. Hè. We, we, we, we letten op hoe ziet iemand eruit. Uh, hoe, zien, hoe, hoe ziet ze kleding eruit? Hoe ziet ja. ze huis eruit? Uh, uh, inderdaad, wat als je. Daartoe de mogelijkheid hebben, wat zit er in de koelkast? Uh, staat er fruit op tafel? Ja. Uh, staan er bloemen op tafel? Uh, zijn snelle indicaties. Ja, noem het allemaal maar. maar. Het, is, het is toch het hele plaatje. En je vraagt natuurlijk ja. ook: van, Goh, wat voor ondersteuning krijgen ze van de familie? Ja. Uh, hoe zit het sociale netwerk? Ja. We hebben het over uh, buurteam. Ja. Uh, mag ik wel zeggen dat het een dorpteam is? Dat heb ik ook bij, ik sta bij de baan. Ja. Zo voelen wij dat wel. Wij staan echt midden in... Uh, ja, het gaat van Zuid tot Noord. Het is niet alleen maar de buurt, toch? Nee. het oh, grote buurt. buurt. Wij, wij, wij, uh, als, ik, als ik over zorgbalans mag praten... dan hebben wij hier drie teams. En dat, uh, uh, dat is dan helemaal... Uh, hoe zeg je dat? Uh, we doen het in heel Zandvoort, zeg maar. Met drie teams. Ja. En daar zijn bepaalde grenzen. Maar die grenzen ja. die kunnen ook wijken omdat uh, zeg maar in de ene wijk meer zorgvraag is dan in de andere wijk. Ja. En we doen dat ongeveer met een mannetje of uh, 10 tot 12. Redelijk, per, uh, per buurt? Per Ja, okay. best redelijk uh, hoeveel. Is, is er veel behoefte aan, aan zorg? Bij, bij uh, ja, hoe moet je dat noemen? Uh, verzorg, niet, niet de dokterzorg? Ja, ja, ja. Ja, wij, de, de zorgvraag is uh, hoog in Zandvoort. Als je het vergelijkt met, met andere Komt dat uh, omdat wij een gemeentes. een ouder dorp hebben? Een ouder klopt. Ja? Ja. Ja. Veel oude, oude mensen. Ja, en... Ja, nou, niet allemaal. <laughs> nee, maar om, ja, dan dan nu, zeker nu in. In, in, in de verkiezingspartij. De vergrijzing van Zandvoort. Ja, ja. Ja. En Klopt dat hoor. hebben we al eens eerder aangehaald. En dus niet toevallig omdat de verkiezingen zijn. Ja. Nee. Vandaar mijn vraag. Ja. Uh, het ligt dus echter aan dat wij een beetje aan het vergrijzen zijn. Ja. Um, kan je dat allemaal aan? Met, met, of moet je weer nieuwe mensen aannemen? Wij zitten te springen om ja, mensen. Beroepsmensen? Ja, nee, beroepsmensen. Dan krijg je die niet? Het is heel lastig, omdat... Um, uh, Zandvoort toch wel gezien wordt als uh, het is ver weg. Ook al spreken we over als je in Haarlem woont. Echt waar? Ja, dan is Zandvoort is. Nee, dan ga je niet in Zandvoort werken, want dat is heel ver weg. Want je mensen kan er op de denken. Ja, nee. mensen. Nee. Mensen denken dat je dat je altijd in de file staat, maar dat is dus je juist. kan ook met de trein. Nee, maar dat is juist niet zo, want ja. je gaat tegen de je stroom gaat. in. Ja. Ja. Um, en dat is dat is heel apart. Ja. Ik moet zeggen dat we, laat ik het afkloppen, tot nu toe uh, redelijk doen. Nee. Jullie zijn, zijn gedekt in de behoefte. Wij zijn op dit moment behoorlijk gedekt in de behoefte, maar... We hebben zeker personeel nodig. Okay. En um, het leuke van het werken zeg maar, in, een, in een buurteam, en met name Zandvoort denk ik, is dat het is een heel eigen uh, wereldje. Ja. En je hebt, een, je hebt een klein team wat heel prettig werkt. Uh, je gaat met een mannetje of vijf, uh, ga je s morgens de wijk in. En dan tussen de middag ontmoet je elkaar weer. En dan kan je even sparren, want het is best een, een, een, een intensief. intensief. En je staat er toch in je eentje voor zeg maar, bij de cliënten. En je komt ja. heel wat tegen, want het is niet alleen maar een lichte zorgvraag, maar we hebben ook de terminale zorg die we leveren, we hebben intensieve wondverzorging, uh, postoperatief. Oh nee, het hangt dus heel breed. breed, heel breed. We hebben, we hebben zware Vormen van dementie van mensen die nog thuis wonen. Ja. Uh, dus het is hartstikke intensief. Dus het is ja. heel belangrijk dat ook al werk je alleen, dat je wel eventjes met elkaar, er, met elkaar als... erover kan praten. Ja. Ja. Nou, we hebben regelmatig teamvergaderingen, okay. uh, maar ook cliëntbesprekingen om, om te kijken: van goh, is onze kennis over een bepaald ziektebeeld nog wel ja. op orde? Maar het is verschrikkelijk leuk. En als, je, okay. nou ja, als er dus uh, mensen zijn die ja, dit oproep, horen, he? in Zandvoort ja. en buiten ja. Zandvoort, dan ja. kunnen ze zich uh, melden bij Zorgbalans. Ja, maar waar is het, het meldpunt van Zorgbalans? Dat is gewoon Zorgbalans.nl. Zorgbalans heel simpel. En het hoofdkantoor zit in Haarlem, uh, maar het is heel breed. En wat ik nog even wil zeggen is ja. dat ook al ben je koekenbakker en uh, je hebt geen werk... Dan kun je ook bij ons terecht. Dus Kijk. of je nou 40 bent of 50 ja. of 20 ja. of uh, het I maakt niks kan uit. Iedereen kan komen en dan wordt er echt individueel bekeken ja. waar liggen je kwaliteiten. Ah, okay. Okay. Okay. En wat kan je doen? Ja. Kan je doen? Ja. We hebben ja. zij instromers. Dat zijn, dat zijn mensen die bijvoorbeeld.. Ja. Een, een, uh, op, op een MBO of een HBO-niveau zitten. Ja. Maar die vinden het toch niet fijn wat ze doen ja. en die willen switchen. Okay. Die hoeven dan niet zo'n heel traject van een opleiding te doen, maar die kunnen dat dan verkorten. Ja, en okay. nou, ja, ja, dat is Gezien de tijd moeten wij ja. uh, door. We hebben heel lang en uitvoerig over praten. Uh, gesproken. Ja. Dank u uh, wel ja. voor de tijd. Ja. Een mooie instelling. Dank ja. Ja. En We hopen dat er iemand bij komt om te helpen. Ja. En uh, ik zou eigenlijk moeten zeggen: we hopen dat de zorgzaam iets kleiner gaat worden. Ja. Ja. Uh, omdat ze dat allemaal wat gezonder gaan worden. Dat zou het mooiste zijn. Dank u wel. Dank u voor de tijd. Konden de zusjes niet gaan nee, vertellen hoe het nee. met hun winkel maar was. Die omdat komen... zij ja. uh, een beetje ziek zijn. Ja. En ik moet wel zeggen, iedere keer als ik al langsloop, loop, dan ruik ik het zo lekker. En heb bizarre. je de bananencake wel eens geprobeerd? Nee, cake. Het is Ook echt bananenkeek. Boeken weer een. Oh, zo heerlijk. Maar ze komen volgende week als het goed is. Dus. En dan, uh, dan kom je ga, proeven. Nee, dan nemen ze alles van lekkere dingen mee en zo. Dat is nou jammer dat ik er volgende week niet ben. Nee. Maar goed, uh, wij hebben altijd iemand die bereid is om uh, even te komen praten. Uh, ja, daarom. Een over Noordje, het museum Museumpodium. Uh, Noordje Olemul. Ja, ja. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ja. Het uh, muziekpodium draait als een tierlier heb ik het is gezellig druk op de op de zondag. En uh, je had het concept iets veranderd. Ja, we doen gewoon uh, eigenlijk. Als de kans zich voordoet, dan organiseren we een campaign. Dus we spelen in op de activiteit. Het is niet meer strikt met een programma. niet meer uh, een eerste zondag van de maand. Dat is niet meer. Het is spontaner. Het is spontaner zo. En je krijgt. Uh, het is wel wat drukker. Want je moet oh ja. natuurlijk ja? wel dat, wat. Dat is wel je idee. Het zou moeten drukken. Ja, maar voor mij ook ja, drukker. Ja, ja, ja. Ja, je moet ja, meer doen, maar dan. Ik dacht natuurlijk. dat je het publiek bedoelde. Oh. Nou, met publiek ook, want het begint uh, behoorlijk uh, te lopen. We hebben de laatste keer hadden we Mieke Hollande. Ja, is, ja. Nou, dat was echt een fantastische ja, ja, ja. optreden van haar. Dus ik heb zoiets van, uh, we gaan gewoon lekker door. En morgen hebben we dan Louis Schuurman, alias Papa Luigi. Ja? Met Chapeau. En dat is samen met Gerrit van Amsterdam en Claudia Develina. Ja. En ze spelen Franse chansons. En daar zitten ook uh, nummers van Ramses Safi bij. Dus ik, er is eigenlijk uh, een beetje. Uh, nou, ik vind het altijd een beetje echt een, de muziek voor de zondagmiddag, laten we het Kijk, zo stellen. Dus, uh, Kijk, dus het muziek, is geen ja. harde muziek. <laughs> nou, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Ja. Want er zijn mensen die dus moeten mooi boy worden. Maar ik kan me voorstellen het is mooi, dat uh, ik heb het eerder, vorig jaar was het ook, hè? Ja. Ja. Het is heel erg. Uh, de, de is heel mooi. De Nederlander ja. die willen op zondagmiddag ja. rustig zijn. Lekker rust. Het entree is dus 3 uh euro. Oh, of, een een <laughs> of, een, of een museumkaart. Of veteranenpas. Of een museumpas, ja. veteranenpas, nee. Dat is een grapje onderling. <laughs> <Okay>. <laughs> en, uh, inclusief, Dat is nog niet, maar zou nog kunnen. Dat kan komen. nog, hè? Oh, inclusief koffie ja, wel, wel. en thee. Maar ja, voor drie euro heb je een hele fijne zondagmiddag. Ja, is Maar ik wil nog even terug voordat, want dat is, eigenlijk vind ik dat al een beetje een afsluiter over het geld. Ja, oké. Okay. Um, Papa Luigi is natuurlijk in Zandvoort uh, uh, redelijk bekend. Heel veel. Hij doet ook verschillende dingen. Ja. Uh, de chapeau is er één van. Hij speelt ook wel eens uh, alleen of met alleen. iemand erbij. Hij uh, heeft ook... Uh, uh, hoeveel mensen zijn er nu met chapeau? Drie. Drie. Het zijn er drie. Piano, zang en dan de violist. Dus twee instrumenten deze keer. Ja. En je zegt zelf al, het is heel breed. Ja. Uh, uh, van alles. Ik, ik, nog ik, nog ik zie hem nog steeds als een soort. Uh, in het begin als muziek maken. Inmiddels. Ja, maar dat, het... dat gebeurt ook. Dat is ook. Hij speelt ook stukjes ja. van. Uh, wat hij maar zelf altijd speelt. Dat is een gelegenheidstrio. Nee, want ze spelen toch met z'n drieën? Nou, het, het leuke van. Het, ja, het leuke van ja. Louis is dat hij altijd bereid is. om zeg maar extra dingen te doen. Want ik heb het ja. ook wel samen met. Uh, saxofonist. ben zijn naam even kwijt. Hoe heet hij? Daar heb ik hem ook mee zien optreden. Dat is ook hartstikke leuk. Dat is en dat is gewoon gewoon. Ja, dat kan dat vind ik het leuke van uh, Louis Ja, ja. Leuk ja. hoor. Leuk. Als je... Uh, morgen is het, hoe laat was dat weer? Uh, we beginnen om uh, drie, drie uur, om het? half drie de inloop. Dan kunnen we nog, kunt u nog de. U kunt rustig terecht en je mag, je mag ook reserveren als je wilt. Mag ja, ook aan de balie of telefonisch. Oh, okay. ja. Maar goed, je mag dan naar binnen en uh, uh, Schuurman gaat dat uh, verder uh, begeleiden en optreden. Ja. Omdat jij uh, je, je tactiek hebt veranderd, uh, inspelen op uh, activiteiten. Ja kan je dus eigenlijk niet zeggen wat, wat, wat de volgende twee woorden worden. Of nou, heb je ook nog een, de volgende, een de je volgende volgen? is echt een uitdaging. Want 9 maart hebben wij de opening van de Chinese kunstenaar Ren Rong. En dat wordt echt heel groot. Met grote sculpturen buiten. En dat ja, ik, moet, ik wil met hem zelf nog in conclave gaan of hij een lezing kan geven over zijn werk. Mm -hmm. Daarbij is hij misschien ook de aangewezen persoon om ook eens te kijken of er iets met muziek of... Voor het museumpodium? Voor het museumpodium, dus ik ben daar heel druk mee. Ik ben er mee. druk mee bezig? Ja. En wat bedoel jij met ik ben er maar druk mee? Ik ben er maar druk mee. En dan doe je ook nog uh, een sluitje, ook nog af? Ja, in Amsterdam en in Zandvoort. Tussendoor. Tussendoor. Nou, dat is een uh, zeg maar een uh, fulltime job. Dat wat ik ook wel. In het uh, hoogseizoen, dat begint weer uh, april. Tot en met eind oktober is het volop. Hoe, uh, hoe uit je dat, een fulltime job? Eén per dag, twee per dag, één in de week? Nou, ik heb, uh, je hebt van die... Korte huwelijken, nou, dat zijn het soms vijf of zes. Dat, dat, dat, dat maar als je, korte je staat, huwelijk. Ja. een korte huwelijk, dat is een, we een huwelijk, in de weg. ja, tien minuten. Echt oh, waar? Dat is echt iemand die binnenkomt uh, We willen trouwen en dat minuten. doet. Tien minuten huwelijken zijn, dat die kosten ja, maar, die kosten in Amsterdam maar 160 euro en dan mogen mensen. Oh. En dus met, met grotere bedoel je met, met, met familie. Ja. Met Familie, daar zitten de gesprekken bij, dus je moet uh, heen en weer. En je hebt gewoon en je moet het maken. Ja. Dus uh, het spest hebben al heel veel. Kijk, als je Zo'n zo kort uh, huwelijk, hebt, Daar hoef je dus eigenlijk weinig aan maar te doen. Maar dat speechen, is nou juist de zoveel. uitdaging, de uitdaging om van zo'n kort huwelijk iets leuks te maken. Ja. Ja. Nee, dat, ik probeer me dat voor te stellen. Ja. Maar ik kom aan mensen, kom komen binnen, mensen komen binnen en die komen. Ja. ja, mensen komen binnen en die hebben dan zoiets. Van, nou, en dan gaan ze maar zitten en dan begin ik eigenlijk. Een praatje, een grapje. Ja. En dan ook helemaal dat ze officieel moeten gaan staan en doen. Want ze denken, al, oh, het is een loket huwelijk, het is even. Nee, dat doen we niet, Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Wat leuk. Heel leuk, daar kunnen we het ook nog eens een tijdje over hebben. In ieder geval morgen om drie uur, Papa Luigi, team, chapeau, speelt met een piano, een zang. Gerrit van Amsterdam en Claudia Delvina. Is de zangeres. Zangeres. Zangeres. En drie euro. euro. Inclusief. Inclusief. thee En een museumkaart. Kom ik zelf naar het museum en dan zal je verrast worden. En of mag je altijd even kijken wat er nu geëxporteerd wordt? Ja, het is uh, zeg maar de laatste dag morgen. Want we hebben ode aan Zandvoort. En het is de laatste dag. Want dan wordt er veertien dagen rigoureus uh, zeg maar, uh, verbouwd. Alle uh, Zandvoortse zaken. Dat wordt helemaal in een nieuw daglicht uh, okay. opgebouwd. Dus dat uh, gaat helemaal mooi En dan is de opening van de volgende? 9 maart. 9 maart. En dan gaan we over China. Uh, gaan we Zeker de van China. Dank je wel. dank je wel, Noor.